...terug, net als de netto-winst. Dat komt door hogere marketing- en verkoopkosten. Sterke euro drukt de winst dit jaar naar verwachting met 50 miljoen euro. Het weer nog, zon en buien wisselen elkaar af vandaag. Het is 18 graden. De komende dagen voorlopen ongeveer hetzelfde. Pas na het weekend wordt het warmer, maar dan blijft er wel kans op regen. Dit was het NU Dit is Wijnand bij de ANUB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat file tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de parallelbaan. De linkerrijstrook is dicht. A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht 5 kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen op de N3, de randweg van Dordrecht, richting het zuiden. Daar staat voor de Merwedebrug 2 kilometer. Tot zover de verkeer.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 La gente que no se arrepiente, que gana ja, que ja, que habla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 Get down. To me as if to say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 Van ZFM. ZFM's antwoord. ZFM's antwoord. FM. ZFM zandvoort. ZFM zandvoort 106.9 FM. C'est comme une gaieté, comme un sourire. Quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien. Qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir. Qui se balance entre l'amour et l'amour. Dingen Is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 En dat neus achter Zig dog.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 Ik zeg weet je wat het is bij Ik voel me sexy als ik dans. Oh oh, oh, oh, oh, yeah. oh, oh, oh, sexy ik ik dans. Eh eh eh. oh, ik... voel me sexy sexy ik ik. ik voel me sexy als ik, ik voel me sexy sexy. oh, ik dans. Ik zie als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo ik voel me kantel. als ik dans, jij je haar door, swingen te gaan Ik als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo ik voel me kantel. als ik dans, jij je haar door, swingen zo lekker dat ik te gaan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 Hete zomer van ZFM. ZFM's antwoord: 106.9 FM. the Jumped car. All the way to.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 Het, NOS het college voor de rechten van de mens vindt dat verzekeraars geen verschil mogen maken tussen mannen en vrouwen bij het vaststellen van schadebedragen. Reaal heeft dat in tenminste één zaak wel gedaan. De verzekeraar discrimineerde een vrouw die als kind een ongeluk kreeg en niet meer kan werken. Reaal gaat ervan uit dat de vrouw als ze gezond was jarenlang niet zou werken omdat ze moeder zou worden en daarna maar voor de helft van de tijd. De rechtbank in Den Haag stelde reaal begin dit jaar in het gelijk. De Muslim Defense League heeft op internet bewoners van de Haagse Schilderswijk en de Transvaalbuurt opgeroepen om hun wijk op 20 september af te sluiten. De groep wil zo voorkomen dat die dag een anti-islam demonstratie wordt gehouden. Onder meer de Nederlandse Volksunie en Pro Patria willen volgende maand in Den Haag demonstreren. Omdat burgemeester Van Aartsen voor twee maanden protesteren in de Schilderswijk heeft verboden, wil Pro Patria uitwijken naar de Transvaalbuurt. De man die in een filmpje van IS-terroristen wordt onthoofd is de Amerikaanse journalist James Foley. Het onderzoek naar het filmpje loopt nog, maar Washington gaat ervan uit dat het echt is. Foley werd bijna twee jaar geleden in Syrië ontvoerd. Gisteravond dook hij plotseling op in de video die IS op YouTube plaatste. De onthoofding zou een vergelding zijn voor de Amerikaanse luchtaanvallen op doelen van IS in Irak. Heineken verkocht in het eerste half jaar meer bier. De brouwer profiteerde van het lekkere weer en van het WK-voetbal. Vooral in Nederland, Nigeria, Vietnam en Brazilië werd meer bier gedronken. De omzet van het concern liep wel iets terug, net als de netto-winst. Dat komt door hogere marketing- en verkoopkosten en door wisselkoersverschillen. De sterke euro drukte de winst dit jaar naar verwachting met.